Nou, wij hebben maar een heel klein gezelschap hier vanavond in het uur, namelijk Letitia van der Heuvel en ondergetekende Ben Lonen. Els is vanwege familieomstandigheden afwezig en dat is met uh, Maritia waarschijnlijk uh, ook zo. Het ene droefig, het ander blij. Uh, ja, Letitia, wij uh, zullen het met elkaar doen, hè? Jazeker. Jazeker. Uh, we beginnen met uh, het rondje. Wat was er in het literaire nieuws? Heb jij iets opgevist, Letitia, Was er literair nieuws? Ja, eigenlijk de, de voortgang van de dingen. Nieuws, maar niet spectaculair mm -hmm. schokkende zaken wat mij betreft. Maar ik vond het toch wel mooi te lezen en te horen dat uh, Rasha Peppers laatste tekst oh, nu ja. gepubliceerd is. Hè? Ja. En dan wil ik het dadelijk nog even over, uh, op je, daarover even met je uh, terugkijken. Want um, de commentator daarvan, die vind ik interessant. Dus de, de, de uitgever heeft uh, gezegd, uh, ik, ik, ik vind het een prachtige tekst. En toen is er een, een recensent overheen gegaan en daar wil ik het dadelijk nog eventjes oh ja, over hebben. Oh daar kom je op terug. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, ja, het, het verhaal van Rudy van Danzig is, is bijna literatuur. Alhoewel het zo misschien niet bedoeld is toen hij zijn uh, biografie over Sonja Gaskell schreef. Ik weet niet of je op de hoogte bent van haar destijds. Gaskell was. Dat is natuurlijk wel een naam op het gebied van dansen, een ballet. Hè? Ja, ze, ze is hier in West-Europa toch een, een enorme grote figuur geweest hè, uit, uit Engeland. En uh, ze heeft heel wat uh, uh, leerlingen opgeleid... waarvan niet de minste Willy uh, van Danzig. En dan, als je dat dan leest, dan, dan denk je van... Goh, hoe kan het dat iemand die toch uh, wat hij zegt met zijn lijf zegt... dat hij dat bij, bij zijn leerlingen toch uh, erin heeft geplucht. Uh, van, van Danzig is zo dankbaar aan... aan uh, mevrouw, zoals hij ze noemt, de mevrouw, klaar, ja. Sonja Gaskel. En het is ook al wel heel lang geleden... en toch, uh, hij blijft haar noemen met de vreemde uitspraak die ze had. Ze was tenslotte ook geen Nederlandse... maar dan pikt hij wat van die hele specifieke tongvalletjes eruit. Maar uh, laat zien dat uh, uh, haar enorme talent... Um, ja, leunde tegen terreur als ze aan het werk was... Zo. En uh, als je nou zijn verhaal leest, dan denk je, ja, wat kan jij dat toch met terugwerkende kracht, moet je eigenlijk wel zeggen. Of met, ja, terugblik van, van jaren, ontzettend uh, helder zeggen. Dat vind ik wel heel mooi van Buddy van Danzig weer. Uh, ja, Orasje Peper kom ik op terug, uh, veel nieuwtjes heb ik eigenlijk niet, want het zijn waarschijnlijk de nieuwtjes... ...die iedereen op de radio gezien ja. en gehoord kan hebben. Ja. Nou, dan uh, neem ik het eventjes van je over. Het is bijna literatuur, zei je, als je spreekt over uh, Rudy van Danzig. Nou, diezelfde waarneming uh, zou ik willen loslaten op Frits Abrahams. Als die over het Hollands weer schrijft... Wij uh, zitten natuurlijk allemaal te klagen en te hier en hier en te zeuren over het weer. Uh, een columnist zal daar ook af en toe zijn, zijn vingers aan branden. Maar wat hij hier schrijft op uh, 20-21 juni, nou, het begin van de zomer, dat uh, zou ik eventjes willen voordragen. Dat uh, vond ik, uh, al lezende, ik hoop dat ik diezelfde ervaring weer heb als ik het voorlees, vond ik zo, zo mooi, zo, zo goed geschreven, dat ik dacht, uh, ja, dit, uh, dit mag in een uur literatuur. Mm -hmm. Daar gaan we. Het heet Hollands, tussen aanhalingstekens, Hollands weer. Gaan we dit jaar nog een beetje van de zomer genieten? Ik betwijfel het. Allereerst is daar het weer zelf. Het Hollandse weer, bedoel ik. ...onbetrouwbaarder dan ooit, op het belachelijke af. Een week geleden liep ik nog steeds rond in mijn duffelse jekker... ...terwijl ik betreurde dat ik mijn muts al bij de winterkleren had opgeborgen. Het was guur herfstweer weer dat van geen ophouden meer leek te weten. Ik heb nooit enige last gehad van jaloezie op onze bezadigde pensionado's... ...die de hele dag aan de Costa Brava de Telegraaf lezen en naar RTL kijken nadat ze hun stoelgang met hun Nederlandse huisarts hebben doorgenomen. Maar tijdens een van die ijzige dagen schoot op een zwak moment toch door me heen. Nu zou ik wel even met ze willen ruilen. Deze week brak dan eindelijk de zon door. Maar die kreeg er al na anderhalve dag vreselijk spijt van... en trok zich schielijk terug om ons achter te laten met veel regen en wind. De warmte was bovendien meteen vervelend drukkend alsof de Weergod ons met een zeker schuldbesef wilde opzadelen. Denk niet dat jullie ongestraft van een lekker zonnetje kunnen genieten. Je zou dat de gereformeerde inborst van het Nederlandse klimaat kunnen noemen. Die dringt zich ook op andere manieren hinderlijk aan ons op. Op de website weeronline.nl werden we al op maandag waarschuwd voor de warmte die ons de volgende dagen dreigde te overvallen. Er kwam een zelden voorkomende hoge zonnekracht aan. Wat voor de meeste mensen betekende, hier wordt dus allemaal geciteerd, dat ze maximaal een kwartier onbeschermd in de zon kunnen zitten. En dus, flink insmeren is het devies. Ik moest denken aan de richtlijnen... Voor de zomer die ik een poosje geleden van een arts kreeg. Voordat ik me buiten in het zonlicht waagde, moest ik me bedekken met een laag zonnebrandcrème met beschermingsfactor 50+. Zelfs als ik in de schaduw bleef, want daar komt de ultraviolette straling ook. Het zou het verstandigst zijn als ik helemaal niet in de zon kwam, zo begreep ik. Maar gelukkig besefte deze arts dat ook ik maar een zwak mens ben. Daarom koos hij voor milde repressie in plaats van harde sancties. Toch heeft zoiets onherroepelijk gevolgen voor je beleving van de zomer. Zoals een roker tegenwoordig weet dat hij niet zomaar in een andermans huis kan roken, zo weet ik dat ik buiten niet meer onbeperkt van de zon mag genieten. Rimpels en pigmentvlekken, om van erger nog maar te zwijgen, liggen op de loer om mijn overmoed af te straffen. De zon brult me toe, zet die pet op! Ja, liefst een pet met zo'n lullig lapje voor je nek. Denk om je beschermende zonnemelk. Voorkom vro vroegtijdige verordening, veroudering van de huid. En ik luister ook nog. Niemand wil later graag te horen krijgen. Ik heb het je toch gezegd. Niemand? Dat is overdreven. Ik ga nog vaak genoeg naar het strand... om te zien dat hele legioenen zich niets aantrekken... van al die medische raadgevingen. Hun lichtstoel is een barbecue... Ze sudderen dagenlang zorgeloos in de ultraviolette stralen. Bij mij in de buurt tref ik bij zonnig weer altijd een vrouw van omstreeks 60 in bikini aan de kade. De bikini is oranje en haar huid egaal donkerbruin. Een kleurcombinatie die pijn doet aan mijn ogen. Zij geniet. Als ze ooit sterft kan ze het crematorium overslaan. Haar lichaam valt meteen een as uiteen. Ik ken haar niet. ...maar het moet iemand met een zonnig karakter zijn. Ja, <laughs> dus, ne, ne, dat roept om een volgende column. Nou ja, dat is, toch een, dat is toch ook literatuur, niet? Dat is toch zo over het weerschrijven? Ja, ja, dat ja en is daarvan uh, alles inderdaad uh, uh, associatief bijhouden. Ja. Uh, ja, nee, nee, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, nou... Verder had ik inderdaad ook geen, geen nieuwtjes. Nee, maar, uh, nee maar ik had wel, uh, als je dat wil, iets willen bespreken wat ik las in de boekenbijlagen van de Volkskrant. Daar is een rubriek waarin elke week de boekenkast van iemand bekeken wordt... En soms gaat het om het aantal metersboeken en een andere keer over uh, dat je ze niet meer terug kunt vinden. En uh, weer iemand die schrijft dat hij al zijn boeken meteen wegdoet. Uh, maar nu kwam aan, aan het woord uh, Maarten Aalders. Uh, hij is kerkhistoricus, emeritus. Hij was uh, pastor, uh, predikant... Uh, dominee misschien, ik weet niet of hij hoogleraar was, of heet de dominees ook uh, emeritus als ze uh, gepensioneerd zijn. Ja, ja, dat kan, ja. ja. ja. Nou, in elk geval, van zo'n geïnterviewde uh, wordt dan gevraagd, in dit geval uh, door Gert Hagen, hoe ziet uw boekenkast eruit? En die kwamen ook op bezoek bij zo iemand en kijken mee. En um, daar vertelde deze uh, Maarten Aalders dat zijn boeken, hij heeft er wel enkele, op onderwerp zijn gerangeerd. En wel op het onderwerp waarop hij op dat ogenblik studie verricht. Oh ja. En wat al klaar is, die boeken die, die re hij, of ze zet ze, hij zet ze buiten bereik of buiten het zicht. Er was nog een kamer in dat huis, zo vertelt Gert Hagen waar een massa boeken stonden over vorig onderzoek. Dat is dan veelal wel bijbelonderzoek. En toen dacht ik bij mezelf, dat is toch machtig interessant... dat je dan een kamer hebt met boeken over dit studiemoment van nu... en een andere kamer uh, met een, een, een onderwerp wat je eigenlijk niet meer, niet meer, niet meer wil. Mm. Niet meer, dat heb je af, afgesloten. Mm. En uh, hoe kun je daar nou je weg uitvinden... En toen dacht ik, ik wil jou eens vragen, Ben. Uh, heb jij thuis een ordening in je boeken? <laughs> ja, uh, toch ook eigenlijk uh, wel min of meer uh, per, uh, per onderwerp. Yeah. Kijk, uh, de, de, de Russische bibliotheek met, met, uh, met, met woordenboeken en, en studieboeken en, en poëziebundels. En, en, uh, nou ja, dat, dat staat uh, een beetje bij elkaar. Ik heb ook wel mijn filosofie uh, bij elkaar staan. De belletrie staat uh, bij elkaar. Ja, jawel, dat is toch... Uh, uh, en, en ja, waar ik mee bezig ben, ja, dat, dat, uh, dat, dat uh, wordt een stapel. Uh, dat, dat, uh, dat hoeft niet uh, een, een kast te worden, dat zo, zo uh, van die uh, omvang zijn met uh, projecten niet. Maar oh, ja, ik herken dat wel, dus dat, uh, dat je dat zo, zo uh, ordent. Ja. En binnen zo'n onderwerp, uh, uh, heb je dan een chronologisch overzicht... Of op uh, subthema's? Nou, nou, de, de woordenboeken die heb je wel bij elkaar. Hè? Die, die staan niet tussen, tussen de andere uh, hmm. uh, uh, items. Maar uh, nee, nee, nee. Daar is het toch waarschijnlijk ook te bescheiden en te kleinschalig voor. Is dat bij jou uh, anders? Um, ja, uh, uh, dat geloof ik zeker wel. Want... Uh, uh, mijn uh, goede wederhelft en ik hebben onze boeken voor een goed deel samengevoegd. Oh ja. Um, dat is niet altijd zo geweest. Want in, het, in tijden dat je heel andere, ieder heel andere boeken kocht... had je die boeken ook graag om je heen bij je werktafel of wat daarvoor door moest gaan. En dan kon het zijn dat een, een heel aantal boeken uit een bepaalde sector bij mij terechtkwamen, of bij mijn partner terechtkwamen. En op een goed ogenblik hebben we geconstateerd dat we niks meer terug konden vinden. En toen zijn we begonnen met uh, ruksigloos te alfabetiseren. Mm -hmm. uh, dus per schrijver op achternaam. Ja. En binnen de achternaam, als er meer schrijvers zijn van dezelfde achternaam, dan op alfabet van de voornaam. Maar dat komt niet zo heel veel voor mm, natuurlijk. Mm. Maar dus ruxichloos op alfabet, ongeacht het ja, genre, ja. Ja, het register, ja. de, de belletrie of essayistiek. We hebben alles, voor zover er geen fouten in zitten, op alfabet. Oh ja, nou Staat. dat is natuurlijk het meest logische indelingscriterium en dan kun je het altijd vinden. Ja, tenzij, en dat, dat moet ik toch toegeven... Um, als je boeken hebt die uh, geschreven zijn door uh, een schrijver die je achteraf nog steeds een onbekende grootheid vindt. Zeg bijvoorbeeld, um, nou, ik noem maar eens iets: um, uh, de ontwikkeling van de, de, de, de Franse uh, vaar. Uh, hoe heet het vaar, um, hoe heet die dingen nou aan de zee? Uh, die, die, die, die vuurtorens. Oh. Dat, dat kan zijn dat, dat daar een collectief geschreven heeft van een paar auteurs die ieder wat op, op zich genomen hebben. Uh, of, of één, maar waarvan je achteraf denkt, wie was dat ook alweer? En als je dan een boek zoekt en je weet echt de auteur niet meer, omdat dat nooit eigenlijk je eerste reden is geweest om dat boek te kopen... Mm dan is het ook heel moeilijk terugvinden en dat heb ik gemerkt dat gaat op voor dingen die encyclopedisch zijn mm -hmm. als je het zegt bijvoorbeeld um, uh, de voodoo rituelen uh, ja. wie heeft dat ook weer geschreven ik heb er een uitstekend boekje over maar dat is moeilijk terug te vinden ja om, ...vanwege mijn eigen schuld. Ja. Ik heb het strikt alfabetisch uh, neergezet. Dat is niet altijd de snelste manier van terugvinden. Of je zou het meteen in, in, uh, moeten digitaliseren... ...dat komt er ook nog wel eens ooit van... ...dat je het op trefwoord terug kunt vinden. Een woord uit de titel. Ja, maar dat... Uh... Zover zijn we nog niet. Zover zijn jullie nee, nee, nee. nog niet. Dat is vaak je? nog wat werk. Ja. Maar uh, ja, ja, goed, ik zie dat, dat het heeft dan natuurlijk ook die nadelen. Uh, bibliotheken zijn toch vaak dan ook uh, alfabetisch en ook, uh, ook nog eens systematisch vaak uh, ingericht. Hè? Ja, als je, als je een trefwoord hebt of een paar woorden uit de titel... En of, dan kom je dan natuurlijk heel vaak wel uit. Hè? Dan denk je, oh, heeft die dat geschreven? Ja. ja. Nou ja. Maar ik moet zeggen, ik, ik ben er zo'n beetje op gaan letten. Ik, ik weet dat er ook mensen zijn die hun boeken uh, bij elkaar zetten op kleur. Ja, ik heb ook een vriend die dat inderdaad gedaan heeft. En dat ziet er fraai uit. Als je zo uh, die hele wand ziet. En, en uh, dat, dat, uh, dat verschuift die kleur. En het staat allemaal... Ja, het wit, het groen, het, het, het, het, het, het roze. Het, het, ja, dat is ook fraai. Maar ja, en dan de, de, de vorm, hoog laag ja, ja Kijk, hoog, Het is toch ja, wel ja. mooi om die, die banden allemaal aan elkaar te hebben. Ja, ja, en ja, niet ja, te ja. verspringen van, van een klein boekje en een groot. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar als je dat doet, hè, op, op kleur en op ja, uh, formaat, ja. dan krijg je dus een soort van, uh, um, uh, ja... Uh, uh, een kleurenboog, een regenboog ja, ja, ja. in je kast, van, ja. van groot naar, naar klein. Ja. Maar ik zou niet weten hoe je iets dan moest terugvinden. Nee. Jawel? Nee, nee, dan is het uh, helemaal open. Nee. Je hebt natuurlijk ook mensen die, uh, die veel literaire boeken hebben... die het klasseren naar uh, de periode. Hmm. 15e eeuw, 16e eeuw, 20e eeuw, noem maar op. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat dat werkt... Want dat weet je vaak wel, hè? of een boek ja. van een levende schrijver is, of van de vorige eeuw, ja, of van ja. twee weken terug. Maar ik, ik vond het opeens toch wel interessant. Dat is uh, een, een man die gewoon aan zichzelf overgelaten gedacht heeft: weet je wat, dit boek heb ik nou zelf geschreven, dan hoef ik al die secundaire literatuur niet meer. In een kamertje, deurtje op slot, ik begin opnieuw. <laughs> ja, <laughs> ja, heel mooi. Goed, nou, misschien is dit het uh, mooie mooi punt om een stukje muziek uh, te laten horen. Johan, uh, heb je iets voor ons? Ja. Early November. These turning colors of red And faded brown Autumn wind blowing from the east Sun singing in the west As I headed out of town Leaving behind memories Of how my life used to be Not knowing what lies round the bend Keeping my eyes on A bright new horizon Starting all over again Going home Back to the place where I'm sure I first felt your love Going home No matter how long you're away, Still fits like a glove too long, but I think my heart knows the way, I am not sure, am if, not it's sure if it's right or it's wrong. Years of doing my duty 24 hours a day Gave all I had till there's no more to give Lord knows the high price I paid Five thirty mornings and calls without warnings Laying my life on the line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 I am not sure am if it's right sure. or it's wrong En Johan Lemmers had voor ons Mark Wayne Glassmeyer, Going Home. Wie het goed gevolgd heeft, het gaat over een Amerikaanse soldaat... die na vele, vele jaren naar huis gaat. Nou, we gaan weer verder. Uh, Letitia, jij wilde het hebben over Rasha Paper. Mm -hmm. Ja, ik denk dat de luisteraars uh, weten dat uh, Rasha Paper is overleden... nog niet zo lang geleden... En er werd toen al meteen gezegd, och, haar allerlaatste manuscript is nog niet klaar en wat zal daarmee gebeuren? Haar uitgever heeft het uitgegeven, er zal misschien hier of daar een comaatje uh, gezet zijn om, om het uh, leesbaar te maken. En nu is het uitgekomen en krijgt vier sterren van Danielle Serdein. Dat is een recensent van de Volkskrant die het erg goed doet, vind ik. En ik heb het ook met grote interesse gelezen waarom ze nu zo geïnteresseerd was in een boek met de raadselachtige titel Handel in Veren. Ja. Uh, ik, ik zou heel benieuwd zijn dat iemand die, die de recensie niet gelezen heeft, wat die nou denkt, wat gaat dat zijn? Handel in Veren. Jij, heb jij enig voorvermoeden, Ben? Nou... Nee, maar uh, wat, wat denk je dan aan? Uh, bij veren denk ik uh, altijd al uh, aan engelen natuurlijk, uh, vanuit mijn achtergrond. Maar het zou ook net zo goed kunnen gaan over het, uh, het vulsel van, van dekbedden. Uh, dat, daar moet toch ook een handel in zijn. Uh, het materiaal waarmee je dus uh, ja, uh, dekbedden uh, opvult. Mm -hmm, mm -hmm. Kijk, en um, daarmee heb je, uh, of je het wil of niet, heb je een voorvermoeden van waar ja. het boek over zou kunnen gaan. Hè? We hebben het al eens vaker gehad over die uh, verwachting van de lezer, hè, die we de verwachting Horizon noemen. Um, en ik zelf dacht aan iets anders. Ik dacht, handel in veren, dat is uh, zo luchtig, dat het niks weegt en dat het niks betekent. Het zal dus misschien een boek zijn, uh, waar mensen in voorkomen die gewoon... Geen gewicht in de schaal leggen. Ook dat bleek het oh ja, niet te zijn. Ja, windhandel. Uh, nog niet eens, want ik dacht dat de, de personen die erin voorkomen uh, onbetekenend zouden zijn. En dat was het ook niet. Het ging om een mislukte zoektocht naar een bepaalde zeldzame vogel. Ach ja. En <laughs> uh, toen die niet gevonden kon worden, de, de op Papua-Nieuw-Guinea was ben op zoek naar een boshoen. Dat is niet gevonden. was een zeldzame vogel die misschien al eigenlijk is uitgestorven. Even zeldzaam als het korhoen op, het, op de rechte de in Golen. Ja, maar van dit boshoen vermoeden ze dat ze hem nooit meer vinden, omdat hij is uitgestorven. Oh. Rasha Peper gaat daarop door en laat het onderzoeksteam nog... Um, Um, ...verder zoeken en volgt dan een van de hoofdfiguren op zijn omzwervingen in Amerika. En dan op een goed ogenblik, dan moet het, het, um, het boek onaf eindigen... ...want verder gaat het manuscript niet toen is Rasha Peper overleden... En nu heeft mij zo uh, geboeid het commentaar van Zerdijn, Danielle, Ik, ik zal ja, een stukje voorlezen. lees het eens. In Handel in Veren komen bekende motieven en thema's langs. Eerder al lazen we bij Peper over een bezeten wetenschapper op zoek naar uitgestorven dieren. In dooi bijvoorbeeld zocht iemand de koelangkant. Het onaffe karakter is in dit geval positief... Het geeft lucht aan de tekst. Het verhaal is niet volledig dichtgetimmerd. Ook in de openingsscène is dat terug te zien. Namelijk, een inbreker treft een hoofdpersoon aan in haar stoel op het moment dat ze net is overleden. Hoe deze scène precies te pas zal komen zullen we nooit weten. Maar de opzet is sterk genoeg om de lezer zelf een verband te laten smeden. Nou, ik vind dit al zoveel te denken geven van Scribent Sardijn. Um, je, je treft iemand aan die dood in de stoel ja. zit, dus die heeft geen gewicht meer. Mm. Dat zou een engel kunnen zijn ja. met veren. Um, waarom begint de schrijver met... ...deze openingsscène... ...iemand komt binnen, dat kan je je wel voorstellen... ...iemand heeft een sleutel of hij duwt een deur... ...duwt een deur open die open staat... ...en treft dan een juist overleden vrouw aan... ...en... Uh, daar blijft het bij. Daarmee is de scène afgelopen. dan begint een nieuwe scène waarbij we langzamerhand het leven van die bezoeker ingaan die op, op uh, onderzoek is naar een vogel. En wat, wat hij met die overleden vrouw te maken heeft, wordt niet verteld. Maar je kan aannemen bij Rasha Peper dat ze daar later mee terugkomt. Of dat, dat ze het over zichzelf heeft. Uh, ja, daar zeg je wat. Zou het niet? Ja, waarom niet? Dat, dat ze, ik geloof dat ze eraan begon aan het boek terwijl ze... Al ziek was. Al ziek ja, was. Ja, ja, ja, ja, uh, En dat, dat ze anticipeert op haar, uh, haar overlijden. Zo, zo treffen wij dat boek eigenlijk aan als, als uh, geschreven door een vrouw die overleden is. Die zit daar. En, en uh, ja, ik weet het niet. Ja, dus... Zo, dus, dus, dus een dus, beetje een loopje neemt met haar, uh, met haar positie. Ja, dat zou kunnen, want ze is in feite dan uh, uh, ja, tot lucht geworden, luchtig geworden. Zo, zo licht als een veertje mm -hmm. is ze geworden natuurlijk in haar overlijden. En mm -hmm. Dat kan dus best zijn, maar nou zegt de recensent, omdat we dat niet te horen krijgen, is dat dus eigenlijk niet alleen een open einde aan de roman, maar zelfs een open begin. En volgens haar, want ik heb het boek nog niet te pakken gekregen... volgens haar geeft dat heel veel lucht aan het verhaal. Ja. Uh, heb je, ja, wat zou ze nou bedoeld kunnen hebben met dat geeft lucht aan de tekst? Ja, in tegenstelling tot het dichtgetimmerde, daar heeft ze het ook over. Hè? Ja, dat is het niet dus. Dat is het niet, nee. Nee, nee, nee. nee. Uh, het, het, het, de tekst heeft... Um, ...duidelijk een onaf karakter. Je kan veronderstellen dat ze bij tijd en leven... Uh, de, te ...de tekst nog eens zou hebben geschaafd. En misschien uh, wat uh, elementjes eraf geslepen zou hebben... ...die ze niet heel belangrijk vond. Of uh, overbodige dingetjes eraf. Een beetje uh, gestroomlijnd. Dat heeft ze niet kunnen doen. Dat is dus als het ware een, een tekst die wij in de bruto vorm meekrijgen. En Serdijn zegt, daardoor heeft die tekst iets heel ontwapenends. Je kunt het vergelijken, zegt zij tot slot, met een foto van iemand die aan het vallen is. Een eeuwig zwever is het, tussen verschillende mogelijkheden in. Want je ziet alleen dat een persoon valt, en je ziet nee. niet het einde of het afloop daarvan. Niet af, zegt Serdijn, maar wel heel mooi. ...of misschien wel juist daardoor. Ja, ja, ja. Ja, is mogelijk, is mogelijk. Dat, dat, uh, en, en zij verbindt dat aan het sterven ook van, van uh, Rasha Pepe. Nee, nee. Nee, zij, nee, zij, zij, zij zegt alleen het is, het is haar nee, laatste posthupe verscheen Nee, als ze tijd had Roman. gehad, dan was ze blijven schaven aan het boek... ...en dan had ze het misschien... Uh, dat zeggen wij, hè, als lezers. Ja, ja, dat zouden wij uh, ja. denken... En, en dan was het uh, toch minder mooi geworden. Dat denkt Sardijn. Dat denkt Zerdijn. Ja, daar heb ik persoon... Ja, nee, zeg je het maar. Of, of jij daar zo een reactie op hebt. Ja, ach ja. Ja. Ja. Als het, als, als het verder niet meer terugkomt, dan blijft het toch wel raar, hè? Uh, het is een onopgelost raadsel dus. Ja, ja, ja, ja, ja. ja want uh, ze heeft het niet af kunnen maken. Ze heeft het begin niet naar het einde kunnen uh, nee. laten stappen... als ze dat gewild zou hebben. En Sardijn uh, vindt, denk ik, het uh, spontaan dat het eruit ziet... als zo is het, de eerste draft van een boek... Als je het schrijft en het komt uit je hart en uit je hoofd... en dan ziet het er zo uit. Ja. En later kan het er misschien veel gekunstelder uitzien. Omdat je dan al tijd hebt genomen als auteur... Om, om alle komma's en punten nog eens te wegen. Ja. En uh, dit is hier duidelijk niet gebeurd. En ik vind dat heel charmant, zegt ja. ze. Ja. En ze is er zo van onder de indruk... dat ze toch wel een, een, een hoge rating meegeeft. Ja, ze geeft vier sterren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, het... het um, het nodigt mij wel uit om te lezen... omdat ik wel eens wil zien... of ik, als ik het lees... Uh, of ik kan doen alsof ik niet weet... dat de auteur overleden is... of ik kan voelen... dat de tekst een, uh, een, een, een eerste draft is. Een eerste een versie. Daar ben je, je gewoon benieuwd naar... Nou, of, ja. of je dat uh, eruit haalt. Ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar die, die benieuwdheid... die moet ik nog even inslikken. We horen het uh, zijn er tijd wel. Als jij dat boek gelezen hebt... Dan, uh, uh, hebben je we hier in het uur dan dan willen we daar wel over horen. dan praten we daar eens over verder. goed. Um, Johan, heb je nog een stukje muziek voor ons? Jawel. When we camped in the ice at Nashville's door Three hundred miles our trail had lit We barely had time to bury our dead When the Yankees charged and the colors fell Overton Hill was a living hell When we called a tree it was almost dark Died with a green shot in my heart. I waited in the blood of Omaha's shore. 21 I'm scared to death, my heart pounding in my chest. I almost made the old sea wall when my friends turned and saw me fall. I still smell the smoke and taste the mud. As I lay there dying from a loss of blood Say a prayer for peace Forever ...in het Uur Literatuur. Het is uh, ook weer literatuur wat hier gezongen wordt... ...Till the last shot is fired. Het gaat over een uh, Amerikaanse soldaat... Die, ...die zijn laatste kogel uh, verschiet. Het is een anti-oorlogslied. Uh, anti Mooi. Nou, uh, ik ga een uh, kort verhaal vertellen. In dit Uur hebben we wel eens vaker een verhalenverteller gehad. Ik uh, zal het uh, moeten voorlezen... Het is een verhaal van Jack London. Ik heb het zelf vertaald. Dat mag ik er nog wel misschien even bij vertellen. Dus als het ergens niet goed loopt, dan heb ik het niet goed gedaan. Moonface heet het. A story of mortal antipathy. Volle maansgezicht. Verhaal van een dodelijke antipathie. Jan Klaverhuis was een man met een volle maansgezicht. Je kent het wel. Jukbeenderen verder door elkaar, kin en voorhoofd die met de wangen samenvloeien tot een perfecte ronde bal. Een brede platte neus precies in het midden van het gezicht als een deegbal tegen het plafond. Misschien haatte ik hem daarom omdat hij een belediging was voor het oog, zodat ik geloofde dat de aarde onder zijn aanwezigheid gebukt ging. Misschien komt het omdat mijn moeder bijgelovig was in zaken de maan. Misschien had ze eens op de verkeerde tijd over de verkeerde schouder naar de maan gekeken. Hoe dan ook... Ik haatte Jan Klaverhuis. Niet dat hij me ook maar het minste misdaan had. Verre van dat. Het venijn zat dieper. Het was subtieler. Je kon er niet bij, je kon er niet de vinger op leggen. Laat staan dat je het in woorden zou kunnen vatten of ontleden. We kennen dat allemaal. Eén keer in je leven maak je zoiets mee. Op een kwade dag zie je zo'n sujet en meteen weet je... Dit is een kwade droom. Je weet meteen ook, ik moet die man niet... Waarom moeten we die man niet? Ah, dat weten we niet. We weten alleen dat we hem niet moeten. Dat is antipathie. Dat is alles. Zo had ik dat met Jan Klaverhuis. Wat voor een recht had zo'n man om gelukkig te zijn. Niettemin was hij een optimist. Hij was altijd blij en altijd lachen. Alles was altijd prima en orde met hem, goddomme. Het, aan, het knaagde aan mijn ziel dat hij zo gelukkig was... Het kan me niet schelen als andere mensen lachen. Zelfs ik moet af en toe lachen. Maar niet meer nadat ik Jan Klaverhuis was tegengekomen. Die lach van hem. Hij ergerde, me. Hij ergerde me. Hij maakte me zo woest als niets anders onder de zon me kon ergeren of woest maken. Hij zat me achterna. Hij kreeg me te pakken. Hij liet me niet meer los. Hij had een reusachtige lach. Een lach van gargantueske omvang. Of ik nu sliep of wakker was... Altijd was die lach aan het zoemen en zagen aan de vezels van mijn ziel als een enorme zaagmachine. Bij dageraad kwam die lach over de velden aanrollen om mijn aangename ochtendslaap te verstoren. Op het heetst van de dag, als de groene bladeren slap hangen en de vogels zich terugtrekken tot het in diepst van het woud, heel de natuur suf van de hitte is, klonk zijn groteske ha-ha en ho-ho op tegen de hemel als een uitdaging van de zon. En in het holst van de nacht, als hij van de stad terugkwam naar zijn woonsteden, klonk van het verlaten kruispunt der wegen zijn pesterige bulderlach om me uit mijn slaap te rukken, zodat ik in mijn bed lag te kronkelen van ellende met mijn nagels in mijn handpalmen. Ik ging s'nachts stiekem naar buiten om zijn vee zijn velden in te jagen en smorgens hoorde ik zijn uitbundige lach als hij het er weer uitdreef. Geef niet, zei hij, die stomme, stomme arme beesten kun je niet kwalijk nemen dat ze in vettere weide gaan rondstruinen. Hij had een hond die hij Mars noemde, een groot prachtig beest, deels windhond, deels bloedhond. Mars was zijn grote vreugde. Ze waren altijd samen. Maar ik loerde op een kans en toen op een dag die kans zich voordeed, lokte ik het beest bij hem weg en maakte hem af met biefstuk strychnine. Het maakte werkelijk geen enkele indruk op Jan Klaverhuis. Zijn lach was even hartelijk en frequent als altijd en zijn gezicht was zonder mankeren een volle maansgezicht. gezicht. Toen stak ik zijn hooimeiten in de fik en zijn kooi, korenschuur. Maar de volgende morgen, het was zondag, ging hij zorgeloos en opgewekt zijn zweegs. Waar ga je naartoe, vroeg ik hem toen hij voorbij het kruispunt kwam. Forel, zei hij, en zijn gezicht scheen als de volle maan. Ik ben dol op Forel. Was er ooit zo'n onmogelijke man. Zijn oogst met hooimeiten en korenschuur en al was naar de sodemieter. Hij was niet verzekerd, wist ik. En daar ging hij met hongersnood en een strenge winter in het vooruitzicht vrolijk en wel op pad om een maaltje forel te vangen, God betert, omdat hij daar dol op was. Als er nu maar iets van somberheid, hoe zwak ook, zijn gezicht had bewolkt, of als zijn runderkop wat langer of serieuzer geworden was, minder volle maansgezicht, of als hij maar één keer die stomme glimlach van zijn gezicht had weggehaald, dan zou ik het hem vergeven hebben dat hij bestond. Maar nee, rampspoed maakte hem alleen nog maar vrolijker. Ik beledigde hem. Hij keek naar me met een trage las, lach van verrassing. Gaan we vechten? Waarom? vroeg hij langzaam. En vervolgens moest hij lachen. Jij bent zo grappig. Ho, ho, ho. Ik lach me dood met jou. He, he, he. Ho, ho, ho, ho, ho. Wat zou jij doen? Dit was niet te verdragen. Bij het bloed van Judas. Wat haten ik hem. Dan was er zijn naam. Klaverhuis. Wat een naam. Was het niet absurd? Klaverhuis. Hemelse goedheid. Waarom Klaverhuis? Steeds opnieuw stelde ik me die vraag. Als het Smit was geweest of de Bruin of Jansen, zou het me niet hebben kunnen schelen. Maar Klaverhuis, zeg nu zelf. Zeg het eens tegen jezelf. Klaverhuis. Luister eens naar die belachelijke klank ervan. Klaverhuis. Zou er iemand met zo'n naam mogen bestaan? Ik vraag het je. Nee, zeg je. En nee, zei ik ook. Ik dacht aan zijn hypotheek. Nu dat zijn oogst en zijn schuur verloren was gegaan, zou hij hem niet kunnen aflossen. Dus regelde ik een sluwe, zwijgzame, gierige geldlener om zijn hypotheek over te nemen. Ik liet me niet zien, maar door deze agent dwong ik de executie van de hypotheek af. Er waren Jan Klaverhuis maar een paar dagen gegund, niet meer, geloof me, geloof me dan de wet toestond, om wat persoonlijke spullen van het terrein weg te halen. Vervolgens kwam ik aanwandelen om te zien hoe hij zich daar onderhield. hield. Want hij had daar meer dan twintig jaar gewoond. Maar hij trad me tegemoet met een twinkeling in zijn schoteltjesogen en zijn gelaat gloeide en scheen als de volle maan. Ha ha ha, lachte hij. Zo'n grappige rakker, die kleine van me. Heb je ooit zoiets gehoord? Moet je horen. Hij was beneden bij de oever van de rivier aan het spelen toen een stuk van de rand afbrak en hem nat spetterde. O papa, riep hij, een flinke poel vloog omhoog en trof me. Hij stopte in afwachting van mijn deelname aan zijn verrekte vreugde. Ik zie niet wat, wat daar aan te lachen valt, zei ik kortaf, en ik weet dat mijn gezicht zuur werd. Hij keek me in verwondering aan en daar kwam weer dat verdomde licht gloeiend zich verspreiden, zoals ik beschreven heb, tot een zachte, warme zomerse manenschijn en vervolgens die lach. Ah, oh, dat is grappig, je ziet het niet. Ah, He, ho, ho, ho, hij ziet het niet. Wel, kijk eens, je weet dat een poel, maar ik draaide me om en ik liet hem staan. Dat deed de deur dicht. Ik kon er niet meer tegen. Dit moest ophouden. En wel meteen, dacht ik, verdomde kerel. De aarde moest van hem af. En toen ik over de top ging, hoorde ik zijn monsterlijke lach tegen de hemel aanschallen. Nu heb ik de pretentie de dingen netjes te doen. En toen ik besloot Jan Klaverhuis te doden, overwoog ik het op zo'n manier te doen dat ik terugkijkend me niet hoefde te schamen. Ik hou niet van hangen en wurgen. Voor mij heeft het iets weer zijn wekkends om een man louter met de blote vuist neer te slaan. Bah, om van te kotsen. Jan Klaverhuis, oh die naam, neerschieten of steken of slaan, dat kwam dus niet in aanmerking. Niet alleen wilde ik het netjes en artistiek verantwoord doen, maar ook zo dat niet de geringste mogelijke verdenking in mijn richting zou gaan. Na dit doel boog ik mijn intellect en na een week van diep nadenken broedde ik een plannetje uit. Toen ging ik aan het werk. Ik kocht een waterspaniel, een teef van vijf maanden oud en richtte al mijn aandacht op haar training. Als iemand me bespioneerd had, had hij kunnen opmerken dat de hele training bestond uit maar één ding. Terugbrengen. Ik leerde de hond die ik Ballona noemde om stokken die ik in het water smeet te pakken, niet alleen te pakken, maar meteen te pakken zonder ermee te kloten of erop te bijten. Het punt was dat ze nergens voor zou stoppen, maar de stok in alle eil zou terugbrengen. Ik oefende door weg te rennen, zodat ze achter me aan moest jagen met de stok in haar mond, totdat ze me had. Het was een slimme hond en ze gaf zich zo gretig aan het spel over dat ik snel tevreden kon zijn. Daarna presenteerde ik Bello bij de eerste de beste toevallige gelegenheid aan Jan Klaverhuis. Ik wist wat ik deed, want ik wist van een kleine zwakheid van hem. Een kleine private zonde, waaraan hij zich regelmatig en onverbeterlijk schuldig maakte. Nee, zei hij, toen ik de riem in zijn hand gaf. Nee, dat meen je niet. En hij zette zijn mond wagenwijd open en grijnsde over zijn hele verdomde volle maansgezicht. Ik, euh, ik had op een of andere manier het idee dat je me niet mocht, legde hij uit. Was dat geen grappige vergissing? En bij die gedachte hield hij zijn buik vast van het lachen. Hoe heet ze? Kon hij nog uitbrengen tussen zijn lachstuipen door? Bellona, zei ik. Ja, hij giechelde hij. Wat een grappige naam. Ik knarste mijn tanden, want zijn plezier zette ze op scherp. En tussen hun haak liet ik ontsnappen. Ze was de vrouw van Mars, weet je? Vervolgens begon het licht van de maan over zijn gezicht te stromen tot hij ontplofte met dat was mijn andere hond. Ik veronderstel dat ze nu weduwe is. Oh ho ho ho, aha eh, ho ho, bulderde hij me na terwijl ik mijn hielen lichtte en maakte dat ik wegkwam. De week ging voorbij en op zaterdagavond zei ik tegen hem je gaat maandag weg niet waar? Hij knikte en grinnikte. Dan heb je geen kans meer om een zootje forel te vangen waar je zo dol op bent. Hij merkte de sneer niet. Oh weet ik niet, grinnikte hij ik ga het morgen nog eens keer flink proberen. Zo was ik dubbel zeker van mijn zaak. Ik ging handen naar huis terug. Volgende morgen zag ik hem voorbij gaan met een vangnet en een gonjezak en bellona aan zijn hielen. Ik wist waar hij naartoe ging en sneed de weg af door de achterwei en klom tussen de struiken door naar de top van de berg. Ik bleef zorgvuldig uit het zicht en volgde een aantal mijlen de kam van de berg tot een natuurlijk amfitheater in de Heuvels, waar een kleine rivier uit de kloof zich naar beneden stort en op adem komt in een groot, stil, de rotse omgeven meer. Dat was de plek. Ik ging zitten in een kroep waar ik alles kon zien wat er gebeurde en ik stak een pijp op. Nog voordat een aantal minuten voorbij was gegaan, kwam Jan Klaverhuis aanzetten in de bedding van de stroom, bij Lona rond hem springend, ze waren een opperbeste stemming. Haar korte gekef mengde zich met zijn diepere borstonen. Bij de vijver aangekomen, wierp hij het net in de zak op de grond en uit zijn hupzak trok hij iets wat leek op een grote dikke kaars. Maar ik wist dat het een stok giant was, want dat was zijn manier van forel vangen. Hij deed het met dynamiet. Met een stuk katoen als lont ontwikkelde hij en stak de giant. Strak om de giant. Vervolgens stak hij het lont aan en gooide het explosief in de vijver. Als een schicht schoot Bellona de vijver in, erachteraan. Ik kon het hebben uitgeschreven van vreugde. Klaverhuis schreefde naar haar, maar zonder resultaat. Hij gooide kluiten, modder en stenen naar haar, maar zij zwom gestaag door tot ze de stok in haar bek had. Omkeerde en terugzwom naar de rand. Toen pas besefte hij het gevaar waarin hij verkeerde en begon hij te rennen. Zoals ik voorzien had en gepland, kwam ze aan land, ging achter hem aan. O, oh, ik zeg het je, het was geweldig. Zoals gezegd lag de vijver in een soort amfitheater. Boven en beneden kon je de stroom oversteken over stapstenen... en rond en rond en omhoog en omlaag over de stenen snel de klaverhuis en Bellona. Ik zou nooit geloofd hebben dat zo'n lompe man zo hard kon rennen. Maar rennen deed hij en Bellona vlak achter hem aan en steeds dichterbij. En toen, precies op het moment dat zij hem bereikte... hij in volle vaart en zij met haar neus naar zijn knie opspringend... was er een plotselinge bliksemflits, een uitbarsting van rook, een vreselijke knal... En waar een ogenblik tevoren man en hond waren geweest, was er niets meer te zien dan een groot gat in de grond. Dood door een ongeluk, terwijl hij bezig was illegaal te vissen. Dat was het oordeel na het gerechtelijk onderzoek van de lijkschouwer. En daarom ben ik trots op de nette, artistieke wijze waarop ik Jan Klaverhuis afmaakte. Geen hangen en wurgen, niets waarvoor ik me hoef te schamen in heel die procedure. Daarmee zult u het zeker eens zijn. Zijn heldse lach klinkt niet meer op tussen de heuvels en zijn vette volle maansgezicht gaat niet meer op om me te ergeren. Mijn dagen zijn voortaan vredig en mijn slaap s'nachts ongestoord en diep. Zo. Oh. Oh, oh. Dat is lef hebben. Wat een verhaal, Ja, ja ja, ja, ja. ja, ja. En wat een vertaler. Wat een verhaal, hè. Opverdooi je het mooi toe. Ben, mooi Ja, die, die Jack London. Ja. Die, die kon er ook ja. wat van, hè. En geen woord te veel, hè. Nee, hè. Oei, oei, oei. Ja, ja, ja. Het, het wordt, ja, het wordt uh, spannend omdat er alsmaar onbetekenende dingen eigenlijk uh, gebeuren. Ja ja, het wordt ja. ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. En, en goed, je ziet natuurlijk, iedereen zal dat eens een keer hebben: dat, dat je iemand tegenkomt wat je meteen een hekel aan hebt. Ja, ja, ja. Als ik een bliksemschrift ja. had. Als ik een had. Krijgen we nog een stukje muziek, eh, Johan? Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven, na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen eindelijk. Vooral ter rusten en de bloemen die je kuste, geuren, die je hebt geweten. Alles kan je nu vergeten, op het water vlieg je heen en weer. Zo de sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen, het vliegen Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen Altijd ben ik voor het leven op de vlucht Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht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 Ja, in de Groot met de verdronken vlinder. De vlinder die verdronk in mei. Dit is eigenlijk wel een mooi bruggetje. Ik weet niet of uh, Johan uh, dit, dit nou met opzet uh, heeft, heeft uitgekozen... ...want ik uh, moet aankondigen dat het... Nee, nee, hij zei, nee, nee, het is niet met opzet. Maar het uurliteratuur gaat min of meer verdwijnen. Wij uh, zullen in het volgende seizoen niet meer te horen zijn... ...van uh, kwart over acht tot kwart over negen... Ook niet meer elke week, maar nog maar één keer per maand. Namelijk de eerste maandag van de maand. En dan van 7 tot 8 op, het, op de plek waar, waar Goldse Kringen staat. Goldse Kringen gaat dus wat, wat inleveren. De andere maandagen worden dan nog wel steeds ingevuld door Goldse Kringen. Het uur gaat dus terug naar, naar één uitzending per maand. En op, op dezelfde tijd als, als Goldse Kringen. Uh, ja, min of meer een einde, niet helemaal een einde, uh, toch een beetje de vlinder die aan het verdrinken is. We gaan verder met uh, Letitia, want uh, jij hebt nog een uh, boek bij je dat je onder de aandacht wilt brengen. Ja, uh, Christian Weits heeft geschreven Euphorie, een lijvige roman die ik buitengewoon geweldig vind en in de aandacht wil aanbevelen. En ik ben blij dat ik dat mag doen, want ik heb een paar maanden geleden een ander boek van Christian Wijds aangestipt. Dat was het boek 285b, dat is een wetsartikel. Mm -hmm. En daarvan heb ik gezegd, ik heb na een paar, paar bladzijden schillend in de hoek gegooid en daar ligt het nog. Ik vond het niks. En waarom? Omdat het, een, het was schitterend Nederland. Dat, dat kon vriend en vijand horen. Maar het, uh, het, het was één en al frustratie op seksueel gebied. En ik dacht, nou ja, zoek het maar uit. Nu heb ik onlangs Euforie gelezen. zijn een jongste boek. En ik moet zeggen, pet je af. Mm -hmm. En pluim er bovenop. Er is een architect die heet Vermeer, met de symbolische betekenis van het woord Johannes Vermeer. Ja. Hij heet ook Johannes Vermeer, Ze dus oh ja. hebben zijn ouders hem genoemd. Deel van een architectenbureau wat bezig is ofwel ter gronden te gaan ofwel de toppen te bereiken. Men is bezig om een plan uit te werken en met allerlei slinkse en eerlijke middelen wordt geprobeerd het plan aan de man te brengen bij de gemeente. doen zich alle mogelijke intriges voor... En intussen heeft deze Johan Weits daarover... over al die intriges en, en rare fratsen die zijn collega's uithalen... heeft hij bespiegelingen uit de wereld van de architectuur... die zo ontzettend goed zijn, zo raak. Hij schrijft achter in het boek ook in een naschrift... dat hij een paar architecten bijzonder bedankt voor hun hulp. En ik denk dat dat inderdaad... Hij heeft college gelopen, ja. zo fantastisch als hij over verschillende elementen van de architectuur praat. En daarbij gaat het verhaal alsmaar verder bergaf. Want een collega pleegt groot malversatie... een andere collega uh, heeft er een beetje aan meegedaan... wist dat allemaal niet zo erg. Deze Johan Vermeer staat uh, in dubio... of hij eraan mee zal doen aan het uh, valsheid in geschriften of niet... Maar dat doet hij in feite niet, want hij uh, voelt dat um, uh, zijn geesteskind... wat nu uh, aan de man moet worden gebracht, is belangrijker dan een paar centen meer te ontvangen. Hij gaat dus niet mee in de, uh, ja, in de malversaties waarvoor zijn collega's worden opgepakt. Oh ja. uh, hij zelf um, vreest represailles en moet um, onderduiken, duikt dan onder... In een, in een vakantiehuisje waar uh, hij van een kleine afstand ook zijn eigen rol kan overdenken in, in dat, die, die hele intrige. En hij ontwikkelt die hele intrige als een soort van schrilig uh, Is het niet echt, want er, er, er, er hoeft geen lijk uit de kast gepakt te worden enzovoort. Maar uh, de combinatie van een schitterend Nederlands taalgebruik plus... Uh, ...een uh, to the point, dus een opmerkingen over allerlei elementen uit de architectuur... ...maken het een knap hmm. boek waarvan ik graag, maar er is geen tijd meer nee, wat zou voorlezen. maar een specimen daarvan moet je een volgende keer voorlezen. Ja, heel graag, want Er is, het is geen prachtig, tijd meer, de... nee. Um, er is geen tijd meer, want ik heb nog gevraagd van Ben of ik één minuut mocht hebben. Ja, gauw dan. Eén, één, één Eén minuut, één minuut. minuut. Nou ja, één minuut delen door drie, uh, of niet, ja, dertig seconden voor, ja. Uh, voor Ben en voor Mauritia en voor Els van Kemenade die jaren wekelijks... Tijd nog moeite gespaard hebben om ons een uur literatuur voor te schotelen. Uh, zo gloeiend en bloeiend, uh, dat uh, wou maar uh, geen zomer worden. Het bleef alsmaar lente. En ik wil jullie daar namens de luisteraars, waarvan ik er ook eentje ben hartelijk bedanken, want als we dat dus niet gehad hadden, dan hadden we toch een heleboel gemist. Nou, uh, Letitia, dat vind ik heel leuk uh, dat je dat doet. Uh, namens de luisteraars, zeg je. Jij hebt zelf trouwens ook een substantiële bijdrage gehad aan dit programma. Dus, dus uh, de complimenten en de dank is geretourneerd. Dank je. Uh, we gaan er niet helemaal uit, hè. zoals ik nee. al zei. We gaan wel een paar maanden met vakantie. Ja. Uh, prettige vakantie aan al onze luisteraars, al onze luisteraars. En uh, stem weer op ons af, uh, begin september. Ja. Eerste maandag van september, dan zijn we er weer om zeven uur. Ja. Dit was een uur literatuur. Bedankt voor het luisteren, Johan Lemmers. Bedankt voor je technische assistentie. Tot de volgende keer.